Klanten van KPN, Vodafone en T-Mobile kunnen per seconde blijven afrekenen. De telecomaanbieders hebben daarover afspraken gemaakt met de meeste vragen. De bedrijven wilden een overstap maken naar afrekenen per minuut... maar dat zou voor veel klanten duurder uitvallen. Vragen vroeg de aanbieders om af te zien van hun plannen... en dat hebben ze nu gedaan. Vragen is tevreden, maar zal er scherp op toezien... dat de abonnementen in de toekomst niet toch op deze manier worden gewijzigd. Hij kan dan alsnog ingrijpen bij de telecombedrijven.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 In Kabul heeft een man in een Afghaans legeruniform het vuur geopend in het ministerie van Defensie. Er zijn berichten over twee doden en zeven gewonden. De dader droeg naar voor luid een bomgordel, maar die kon hij niet tot ontploffing brengen. De Taliban zeggen dat ze de minister van Defensie wilden doden. Het is de derde aanslag op een zwaar bewaakt complex in minder dan een week tijd in Afghanistan. Het weer zonnig, geleidelijk ook enkele stapelwolken. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM Bye.